12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Belastingvoordeel voor zuinige auto's blijft. Alle schapen en geiten ingeënt tegen q -koorts. En deze zomer de natste in ruimen eeuw. Wolkenvelden met af en toe zon in het noorden en oosten kans op een lichte bui. Er staat weinig wind, het wordt 17 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan wordt het 18 tot 22 graden. Vrijdag blijft het vrij zonnig en droog, maar in het weekend neemt de bewolking weer toe en dan volgen er weer buien. Er is meer duidelijkheid over de nabije toekomst van de bijtelling van schone en zuinige auto's. Mensen die nu zo'n auto leasen hebben een belastingvoordeel via de bijtelling. Staatssecretaris Frans Wekers, goedemiddag. Wat gaat er nu gebeuren? In geval de groene rijder die houdt zijn voordeel. Dus mensen die uh, uh, op dit moment in een schone en zuinige auto rijden die onder een verlaagde bijtelling valt, die houden dat ook in de toekomst als ze zelf in die auto blijven rijden.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 En daar worden dus de bestaande gevallen ontzien. Dus de groene rijder die nu in zijn auto rijdt ja. of die zo'n auto koopt tot 1 juli, die behoudt ook dat voordeel. Dat, dat is onbeperkt dan? Tot 1 juli? Dan is de termijn onbeperkt? Dan is de termijn verder uh, onbeperkt ja. zolang de auto wel in dezelfde handen blijft. Zodra okay. de eigenaar van de auto, dat is meestal de werkgever of de ZZP'er als die auto wordt verkocht... Ja, dan vervalt die verlager bijtelling. En als die pas na 1 juli volgend jaar zo'n zo zuinige auto gaat leasen... dan zit er een, een maximumtermijn aan, zegt u, van vijf jaar? Dan zit er een maximale termijn aan van vijf jaar. In mijn autobrief heb ik aangegeven dat ik uh, aanhaak bij de gebruikelijke leasetermijn. Uh, die termijn is op dit moment wat korter, maar ik hou voor ronde getallen. Dus ik zeg, vijf jaar mogen mensen er niet bijtelling houden. Duidelijkheid dus voor de zuinige leasrijders. Staatssecretaris Wekers, dank u wel voor de uitleggen. Alle schapen- en geitenhouders in Nederland... hebben hun dieren gevaccineerd tegen de q koorts Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt. Schapen- en geitenhouders moesten voor 1 augustus hun dieren gevaccineerd hebben. Maar veel bedrijven hadden begin deze maand de registratie nog niet op orde. En de NVWA dreigde daarom schapen en geiten... op kosten van de boer in te gaan enten. Dat is uiteindelijk niet nodig geweest. Kinderboerderijen die hebben tot januari de tijd... om hun schapen en geiten te vaccineren tegen q koorts Die krijgen meer tijd omdat het risico op Q-koorts er een stuk kleiner is, zegt de NVVA. Als we hebben gekeken naar de Q-koortsuitbraak zoals die in de afgelopen jaren is geweest... dan is het vooral een Q-koortsbacterie die zich voordoet op melkgeiten- en melkschapenbedrijven... en niet op de kinderboerderijen. Op kinderboerderijen kunnen, je, kan wel een Q-koortsbacterie voorkomen maar in een minder grote mate. En die dieren hebben dan ook wat ruimere tijd gekregen... om het vaccinatieproces af te ronden. De overgangsraad in Libië wil geen internationale troepenmacht in dat land. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij zo snel mogelijk... hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië wil sturen. Die zouden de bevolking moeten helpen. De VN zou ook overwegen om militaire waarnemers naar Libië te sturen. Maar volgens een VN-gezant heeft de overgangsraad laten weten geen buitenlandse militaire inmenging te willen. Dit is het NOS-journaal, het door Alt Megens. Dan naar Frankrijk. Er is weer ophef ontstaan over de zaak Liliane Bettencourt... de 87-jarige erfgename van L'Oréal... die de regeringspartij van Sarkozy financieel zou hebben gesteund. Die zaak was even vergeten, maar er zijn nieuwe onthullingen. Correspondent Frank Renaud. Wat is er boven gekomen, Frank? Nou, morgen verschijnt er een boek en daarin wordt een onderzoeksrechter geïnterviewd. En die onderzoeksrechter zegt dat er een getuige is geweest... die Sarkozy heeft gezien in het huis van Bettencourt. Daar kreeg hij geld toegestopt. En daarna verliet hij het huis weer met die envelop met geld. Dat is opmerkelijk, want er was eerder al een andere getuige... die zei dat Sarkozy voor zijn verkiezing in 2007... geld kreeg toegestopt van Bettencourt. En nu is er dus die tweede getuige die dat beweert. In principe is dat geen probleem. Geld schenken mag. Hè? Maar er zijn natuurlijk wel limieten aan. Een ander punt van de rechter dat tot ophef leidt hier in Frankrijk... is dat die tweede getuige dit niet heeft durven zeggen tijdens het onderzoek. Omdat de politie en de aanklagers enorme druk uitoefenden op getuigen... met de schijnbare bedoeling om Sarkozy buiten schot te houden. En, en Sarkozy zelf, heeft hij al iets gezegd? Nee, maar zijn medewerkers hebben eerder al keihard ontkend dat Sarkozy enveloppen met geld kreeg van Bettencourt. En de regeringsvoortvoerder heeft wel gezegd dat het nu om geruchten gaat. En dat die onderzoeksrechter beter naar justitie kan stappen dan naar de pers te gaan. De socialistische oppositie die heeft wel al gereageerd. Ik pense ja, dat je l'espère in tout cas, een nouvelle enquête va être ouverte. is Martine Aubry van de Socialistische Partij. En zij zegt er moet gewoon een nieuw onderzoek komen naar deze serieuze aantijgingen. Ja, dan komt ze misschien ook wel mee omdat het eh, over een paar maanden verkiezingsstijl is in Frankrijk. Precies, dat is wat nu gefluisterd wordt in het kamp van president Sarkozy natuurlijk. Hè. Waarom komt dit nu net naar buiten? Inderdaad, over acht maanden worden er verkiezingen gehouden in Frankrijk. President Sarkozy zal zich ongetwijfeld beschikbaar stellen... Verkiezbaar stellen, en zijn medestanders vermoeden inderdaad dat er een verband is. Dit wordt nu bewust naar buiten gebracht, zeggen zij... om de president in discrediet te brengen. Dit krijgt nog een staartje. Frank Renaud in uh, Frankrijk, dank je wel.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 De natste plek vinden we op de Veluwe, bij Delen, Vliegveld Delen. Daar viel eh, 445 mm. En eh, de droogste plek, dat was Vlissingen, het zuidwesten van het land. Daar viel 252 mm Een duidelijk verschil. En je ziet vaak in de zomermaanden dat eh, de kust minder regen krijgt... Eh, dan het binnenland waar meestal de zwaarste buien ontstaan. Ja, en opmerkelijk is wel dat die natste zomer sinds 1906 kwam na een opvallend droog voorjaar, want dat was weer het droogste in 100 jaar. Rotterdam dan, daar zijn medewerkers van Naturalis bezig... de walvis te onderzoeken die daar gisteren van een containerschip is gehaald. Het schip was de haven binnengevaren, zonder dat de bemanning doorhad... dat er een walvis op de boeg lag. Het zeven uh, meter uh, lange zoogdier was in vergaande staat van ontbinding. We hebben nu contact met Roel Pauw, onze verslaggever in Rotterdam. Het zaakje stinkt daar, denk ik, Roel. Nou, het valt nog een beetje mee... Uh, het ruikt naar een uh, viskraam op dit moment, uh -huh. maar dat wordt nog aanmerkelijk erger, want uh, de buikholte van dit beest is door dat rottingsproces uh, behoorlijk opgezwollen en op een gegeven moment gaan ze daar een gaatje in prikken. Dan gaat hij ontploffen misschien wel? Uh -huh. Nou, als het een beetje meezit. Dan worden we <lacht> allemaal ondergespetterd met de inhoud van uh, de darmen van deze finvis. Uh -huh. Wat voor finvis het is, dat is trouwens nog steeds niet helemaal duidelijk. Er zijn twee kandidaten, de gewone finvis en de Noordse finvis. Het uh, is um, dus, uh, nog een jong dier. En daaraan zijn de specifieke kenmerken van een van die beide vindvissen nog wat moeilijker te uh, ontdekken. Ze komen er uiteindelijk wel achter hoor, want uh, ze zijn nu bezig met. Uh... Het lossnijden van de schedel en als ze die eenmaal hebben uh, ja, ontmanteld, zal ik maar zeggen, uitgekookt, dan kunnen ze hem precies opmeten. En dan, dan zullen ze zeker weten of het de Noordse of de gewone finvis is. Eigenlijk hopen ze wel een beetje dat het de Noordse is, want dit zou dan nummer 5 zijn die op de Nederlandse kust uh, is aankomen, spoelen. Ja. En in dit geval op een heel bijzondere manier ook nog. En, en jij staat daar bovenop bij dat ontleden van die, uh, van die walvis? Ja hoor, ja, dat is uh, verder geen probleem. De snijploeg van Naturalis is uh, lekker bezig om allerlei onderdelen uit te snijden. Eerst een enorme dikke speklaag die moet eerst verwijderd worden en dan kom je bij uh, rode vlezige massa's. Uh, en er zijn trouwens ook interessant twee uh, medewerkers van de Universiteit van Utrecht, uh, afdeling uh, diergeneeskunde. En die gaan proberen te kijken of ze nog iets kunnen achterhalen over de doodsoorzaak. Want okay. het is natuurlijk heel bijzonder, zo'n uh, grote walvis op de voor voorsteven van een vrachtschip, is hij doodgegaan door de aanvaring... of was hij al dood, dan is hij als kadaver meegevoerd door over de Wereldzeeën. Misschien wordt dat nog opgehelderd door de veterinair patoloog. Mocht u net aan de boterham zitten, dan wens ik u ondanks het voorgaande... toch een smakelijke voortzetting. Dankjewel, je Roel Pauw. De transfermarkt in het voetbal draait op volle toeren. De laatste uren proberen de clubs alsnog uh, de gewenste versterkingen binnen te halen. Vandaag is het de laatste dag op die transfermarkt. Uh, PSV heeft uh, Tim Mattafs binnengehaald. Ronald van der Geer, uh, die, die transfer was toch eigenlijk van de baan? Het deed over de vet uh, Lady Sinks, Norald. Dus uh, tot 12 uur vannacht, spel van vraag en aanbod. Maar uh, er is genoeg geboden. Mattafs gaat voor vijf jaar tekenen. Er is dus nog één uh, clausule. Hij moet worden goedgekeurd. En hij is nu in uh, Ljubljana in Slovenië voor interlandverplichtingen. Daar wordt hij vandaag door een PSV-arts gekeurd. En als dat allemaal in orde is, is hij voor vijf jaar PSV'er. En PSV verliest dan Bakal. Die zou misschien naar Feyenoord. Maar die gaat op huurbasis naar Red Bull Salzburg in, in Oostenrijk. En Groningen heeft voor Matas al een vervanger binnen. Dat is uh, David Texera. Dat is een Uruguayan van, uh, van 20 jaar. Oké. Okay. Nog ander transfernieuws? Ja, groot nieuws. Leroy Ver gaat toch naar Feyenoord. Um, er is een offer gedaan. You can't refuse door Twente bij Feyenoord. Nou, uiteindelijk is men daar schoorvoetend mee akkoord gegaan... omdat het uiteindelijk meer dan 5 miljoen gaat opleveren. Dus Ver heeft dan toch zijn, zijn droomtransfer. Betekent dat Feyenoord nog even aan de slag moet. Geen Bakal, waarschijnlijk wel John Gudetti... die Zweedse spits van Manchester City... als er tenminste nog een appartement voor zijn vader... en wat vliegtickets geregeld kunnen worden. Ja, En uh, Ruiz, die dan Twente waarschijnlijk gaat uh, verlaten... is op dit moment in, in Londen om te onderhandelen met, uh, met Fulham. Nou ja, dat lijkt allemaal wel rond te gaan komen... Als Ruiz Twente ja. verlaat, dan schakelt uh, de club uit Enschede over op uh, Narsing van Heerenveen. Alle nou, grote namen is een beetje langzaam. PSV, Feyenoord, Twente, Ajax heb ik nog niet gehoord. Nee, Ajax uh, houdt, zich, uh, houdt zich rustig. Uh, praat wel vandaag met Dimitri Boulikin. Maar dat is voor de zekerheid. Als vandaag meneer El Hamdoui nog wordt verkocht... dan wordt de oud-Ado-spits uh, een soort uh, pinchhitter bij uh, de Amsterdammers. Maar daar is alleen financiële ruimte voor als El Hamdoui verkocht wordt. En er is nog een gesprek bij Utrecht met Real Sociedad. En dat gaat over een eventueel vertrek van Moulenga. Over een kleine twaalf uur kunnen we de definitieve balans opmaken. Ronald van der Geer, dankjewel. je Alsjeblieft. In het Sloveense bled worden deze dagen de WK roeien gehouden. Het vlaggenschip bij de vrouwen is de Holland 8. De boot moest vanmorgen in de herkansing een finale plaats zien af te dwingen. Ragnar Niemeyer, is dat gelukt? Dat is inderdaad gelukt. Want de Nederlandse vrouwen voeren al eerder deze week een voorwedstrijd. Ze noemen dat zelf een baggerrace. Nou, dat liet weinig aan de verbeelding over. De Nederlandse vrouwen hadden een plaats nodig in hun herkansing bij de beste vier. En worden uiteindelijk derde in die wedstrijd. Ze gaan heel hard van start. De boot die wordt voorgeslagen door Annemiek De Haan. Als eerste over de streep bij 500 meter. En ze zakken dan eigenlijk wat weg in het veld. Want na 1500 meter liggen ze derde. Nou, het laatste gedeelte kunnen ze dan wat laten lopen. Omdat het Duidelijk is dat ze zich gaan kwalificeren. En dan uh, is de druk er toch een klein beetje vanaf. Van de week was het allemaal te rustig, te mat. Na afloop zijn de meiden van uh, het was nu nog wat te wild, te onrustig. Als we dat nou kunnen combineren naar richting het weekend. Dan kunnen we van de week gewoon alsnog voor de medailles proberen te gaan, uh, te gaan roeien. Want het is een goede boot, heeft uh, veel gewonnen. Wereldbekermedailles binnengeraapt uh, dit jaar. En uh, het is een boot die gewoon thuis hoort in de finale. Die bezig zijn aan een uh, mooi tot uh, nu toe wereldkampioenschap. De Mannen 4 zonder. Met winst door naar de halve finales knap, het zijn allemaal roeiers die eigenlijk misschien liever in de Holland 8 zouden willen varen. Misschien is dat inmiddels wel wat veranderd, want ze zijn met z'n vieren al een tijdje samen. Klaassen, Hendricks, Knak, knap, pardon, en, en Meindert klem En de laatste had een mooie invloed op het resultaat uiteindelijk. Want die Nederlandse boot lag eigenlijk helemaal niet zo goed. Had moeite om, om aan te klampen, om zich te kwalificeren, om verder te komen... Um... Op een gegeven moment in de laatste 500 meter wordt uh, geroepen door Klem. Wie heeft er nou zin om naar Londen te gaan? Want we gaan toch naar die Spelen? Vervolgens maakt die boot een enorme push en wint die serie en gaat vervolgens uh, verder. De lichte mannen dubbel 2 tot slot van de NDM Pijs zojuist binnen Voor hun zit het wereldkampioenschap erop. Maar de vrouwen en de vier zonden bij de mannen gaan allemaal verder. Straks de Holland 8 en ook nog de lichte vrouwen dubbel 2. Graag naar die mij, was dat, dankjewel. Dan naar John Suhoka. Die werkt bij de AWB en die heeft de files voor zich. Ja, er wordt er gemeld op de A16 richting Rotterdam. Daar staat voor de Drechtunnel. Drie kilometer, er ligt olie op de weg en daardoor is de rechte tunnelbuis afgesloten. Dankjewel, John. De hoofdpunten uit het nieuws: het belastingvoordeel voor zuinige auto's blijft voorlopig. Pas over zes jaar wordt de regeling opnieuw tegen het licht gehouden. Een kleine maand na de deadline is het dan toch gelukt: alle schapen en geiten op Nederlandse fokkerijen zijn ingeënt tegen Q-koorts. En deze zomer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 Goedemiddag allemaal. Welke programmamakers hebben dit jaar het Radiolab gewonnen? Zometeen hier in lunch de uitreiking van de prijzen. In het mediaforum speciale zomergast Marielle Tweebeke... die is van Nieuwsuur en tv-deskundige Bert van der Veer. En het gaat onder meer over de snelwegschutter. Die houdt behalve automobilisten ook de media volop bezig. Een oud-politiechef vertelde gisteren bij Nieuwsuur... dat de berichtgeving juist kan helpen om hem of haar snel op te pakken. De mediaaandacht helpt natuurlijk enorm. Dus dat, uh, dat je in de kranten leest en zoals nu vanavond op televisie hoort, wat een impact het heeft. Dat er uh, inmiddels 37 incidenten zijn geweest. Ja. Dit is iemand met een stoornis die, uh, die op de een of andere manier aandacht wil. En in de Nationale Nieuwsquiz Monique Marchal uit Hilversum. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Terwijl we de hele week kunnen kijken naar de nieuwe programma's van het TV-Lab... de experimentele, experimentele programma's van Nederland 3... hebben we onze luisteraars de afgelopen zomer al kunnen genieten... van de inzendingen van het Radiolab. En zoals elk jaar mogen wij ook dit jaar weer de prijsuitreiking verzorgen. De makers van de beste inzendingen zijn hier. De belangrijkste man van de Nederlandse radio die is er ook om de prijs uit te reiken. Jan Westerhoff, Goedemiddag. Dag Jurgen. Je zegt niet nee, hè? Dat, dat, dat, dat is... ik, ik laat het heerlijk <laughs> me aanwaaien, dit prachtig compliment. Dank je wel. Ja... Um... Hoe, hoe waren de maar de presentatoren zijn natuurlijk de belangrijkste mannen en, en vrouwen. Nee, nee, de, de mensen achter de schermen zijn de belangrijkste mannen uh. en vrouwen. Um, hoe, hoe waren de inzendingen dit jaar, John? Uh, veel. We hebben de 21 kunnen uitzenden. En de kwaliteit is uh, divers, zeg je dan heel, heel voorzichtig. Uh, ik vond het mooi. Sommige dingen zijn goed uitgewerkt... en andere dingen wat minder goed uitgewerkt. Uh, maar dat is ook het idee achter deze prijs. Hè, dat je ook gewoon concepten... Inleveren. Dat kunnen rubrieken zijn of onderdelen van de programmering. Sommige zijn eendags vliegen. En andere, denk je, hey, daar heb je gevoel bij. Dat zou best eens een, echt een nieuwe bijdrage aan de programmering van Radio 1 kunnen zijn. Was er ook nog een trend te bespeuren? Waren veel in de uitzendingen met het, uh, met het uh, thema dood? Ja, uh, ja sommige zijn zwaar op de hand. En daar weer allerlei variaties op. Dat, dat, is, dat is er één die ik uh, gehoord heb. Uh, ja, ik kan er niet veel meer over zeggen, omdat ik dan bijna ga verklappen wat de winnaar gaat worden. Ja, ja. Want even voor de goede orde, de genomineerde zit hier, daar komt straks één winnaar uit. Is dat nou een format wat dan ook linea recta naar Radio 1 toe gaat in de programmering, of hoe werkt dat? Nou, dan kun je naar het verleden kijken. We doen dit voor het derde jaar. Uh, Manjari is een programma van de NTR. Dat zenden we één keer in de maand uit, een e programma Dat dus, komt voort uit deze ja. uh, competitie. Vorig jaar won een programma van BNN, dat ging over misdaad. En dat is nu een onderdeeltje geworden in BNN Today. Vorig jaar wilde we verhalen vertellen, zo. volgens mij. Oh, neem... Van de NCV was ik zelf oh, bij neem betrokken. Neem me niet kwalijk. Ja. Nee, ik helemaal, maar, zelf, uh, dat heb ik nergens <laughs> ja. meer teruggezien in de programmering. Nou, dat, dat laatste stukje heb ik wel teruggezien, wat oh. ik net vertelde. Dus dat was de nummer 2 of de nummer 3 heb oh. gelijk. Ja, goed. Nou ja, goed. Uh, we gaan naar de makers. Uh, vier genomineerden, als gezegd. Um, Gerry Steen. Ja, ik heet niet Gerry Steen, maar ik heet Gerry Bos. En het programma wat ik maakte heet Mijn Steen. Maar hier staat dat je Gerry Steen heet. <lacht> dus dan heet je Gerry. Gerry, nou, ik het is Bos. Een is Bos, ja. Ja. Uh, Vertel even, wat, wat voor programma is dat dat jij hebt gemaakt? Nou, dat, uh, dat is zo'n uh, zwaar op de hand liggend programma over de dood, zou je kunnen zeggen. We hebben, uh, uh, ik heb in dit geval Julia samen wel geïnterviewd uh, met de vraag. Ben ik op haar afgegaan van: wat zou er nou eigenlijk op jou... <coughs> wat zou er nou eigenlijk op jouw begrafenis over jou gezegd moeten worden? Wat is het, eigenlijk het belangrijkste in je leven? Eigenlijk stiekem wat we allemaal wel willen om mee te kijken bij onze eigen begrafenis. Want, ja. want wie gaat daar nog een mooi woordje zeggen over mij? Of... Ja, en dat in combinatie met dat prachtige lied van Bram van Meulen, Mijn Steen. Hè, wat, wat heeft Mijn Steen in de rivier, uh, aan, aan de loop van die rivier veranderd? En uh, Julia wel heeft daar wel een verhaal bij. En hoe kwam je eigenlijk bij haar uit? Um, Um, ik heb gezocht naar mensen die, um, ja, die diepgang aan, aan hun leven weten te geven... maar toch ook bekend zijn. En Zij ja. is bekend als Veronica-presentatrice. Uh, maar ze heeft ook de organisatie Drive Against Malaria uh, steund, zij. Uh, en ze werkt daarin samen met een man die helemaal niet knap is zoals zij. Want zij is een hele knappe vrouw. En ze werkt samen met een Engelsman die één arm en één been mist. En Ach. dat is eigenlijk een hele bijzondere combinatie. Ja, ja. Um, goed, en, en het was natuurlijk een voorbeeld. Want als, stel dat het een programma zou worden, dan krijgen we daar meer mensen voorbij. Natuurlijk die uh, vertellen wat er, uh, wat er op hun steen uh, komt. Uh, Pieter Kok. Ja, waar ben ik. Pieter, welkom. Uh, programma uh, gemaakt uh, met een collega dat heet Regio Show. De regio Show. Ja, wat, wat was dat? Um, regionaal nieuws landelijk gebracht. Um, er wordt in de regio zoveel moois gemaakt. En uh, wij wilden daar een landelijk platform voor geven, en we uh, kijken of mensen in hun eigen regio hetzelfde meemaakten. Uh, de, de bedoeling is dus dat je dan uh, onderwerpen uit de regio naar, naar het landelijke vertaalt. Doe je dat ook met mensen dan uit die regio's? Nou, wat we deden nu was gebruik maken van alles wat er door de regionale en, uh, en provinciale omroepen gemaakt wordt. En uh, daar, daar is zoveel materiaal dat er uh, heel veel dingen zijn uh, zoals uh, fietsgootjes gootjes bij een station in Arnhem. Dat, uh, dat komt ook voor bij een station in Zaandam bijvoorbeeld. Ja. Het probleem altijd met dit soort dingen is natuurlijk dat als er iets in Delfzijl speelt... of het dan voor Maastricht ook nog leuk is. Daarom uh, maakten we daar ook, uh, uh, de, hielden we er ook rekening mee dat we elke regio bedienden. Dus uh, als je iets uit Delfzijl niet leuk vindt... dan weet je dat daarna in ieder geval nog de Randstad langs komt. Ja, ja. Micha Blok en Ivo Samplonius met z'n tweeën. Hallo. Ja, hallo. Uh, dit is Radio 1, heette jullie programma. Vertel even, voor de mensen die dat niet gehoord hebben. Uh, het waren de hoogtepunten van uh, een week Radio 1. En dan uh, zoveel mogelijk uh, fragmenten uit verschillende programma's. Om te laten horen wat voor verschillende radio er wordt gemaakt uh, op Radio 1. Uh, Ivo, kan je zeggen van het is een beetje uh, de wereld draait door, zeg maar, met, met, met, met die leuke filmpjes, maar dan met radio dingen? Zeker, alleen uh, dan richt het bij de wereld draait door zich vaak heel erg op het humoristische. En dit was ook van een ontroerend moment, een kritisch moment. En dan juist niet alleen gericht op het nieuws, maar juist alle verschillende programma's die er op radio 1 zijn, om de luisteraar eens te triggeren van hé, hey, uh, kunststof, dat luister ik nooit, maar is toch wel de moeite waard. Of hé, hey, uh, de echte Janne, dat moet ik ook eens gaan luisteren. Het gewoon het, het beste van Radio 1. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou, uh, mooi idee ook. En dan de laatste inzending uh, van deze vier. Uh, die bij de beste vier hoort dus. Uh, Groene Vogels. Ja, wij hebben, uh, Eliane Elian, Meijer, Anne Martens en ik, uh, hebben uh, kindervragen genomen. En uh, zijn op zoek gegaan naar het antwoord. Omdat uh, kindervragen ja, klinken soms een beetje dom. Maar uh, we zouden ze zelf misschien niet meer stellen, maar we willen wel het antwoord weten. Kijk aan, dus is het dan een kinderprogramma of is het juist voor de ouderen? Nee, het is voor oudere mensen bedoeld. Ja, ja. Maar met kindervragen? Ja, omdat we die zelf misschien niet meer durven te stellen. En, uh, maar als je dan, we zijn dus op zoek gaan naar het antwoord. En we gingen iedereen bellen die er wat van af zou kunnen weten. En die zeiden dan zo, oh, nou, goede vraag, geen idee. Wat is de gekste vraag die jullie gehoord hebben? Nou, we, we, we hebben twee, uh, twee vragen uitgezocht. En uh, de vraag was bijvoorbeeld uh, of we het geld weer opnieuw over de wereld zouden kunnen verdelen... zodat iedereen weer evenveel heeft. Of dat kan. ja. Ja, en, nou, die kinderen zijn, die stellen helemaal niet zo gekke vragen, vind ik eigenlijk. Uh, Jan, ja, uh, ik zou zeggen, laat ze niet langer wachten... want uh, ze zitten allemaal uh, met de billen geknepen bij elkaar. We willen graag weten wie uh, Radiolab 2011 heeft gewonnen. Heb je een roffeltje? Uh, Doe het zo. <coughs> de winnaar van Radiolab 2011 is... Dit is Radio 1, het beste van het week Radio 1. Gemaakt door Misha Blok en Ivo Samplodius. Nou, dat, dat, is is leuk. Leuk. Dat, dat is leuk. Dat hoop ik ook. Gefeliciteerd, jongens. Betrokken applaus van de andere uh, genomineerden. Eerste reactie even. Ja, ja leuk. Ja. Om wijsgaven, zoals je dan zo netjes moet zeggen. Ja, super. Ja. Nou, jij zit echt te stralen. Ja. Ja, we hebben er echt met heel veel plezier aan gewerkt, dus uh, dit is echt super. En eigenlijk niet zo heel erg verwacht dat we zouden winnen. Omdat het gewoon een verzameling van Radio 1 al is... had ik verwacht van, nou, iets, een programma dat misschien meer uh, zich onderscheidt van de rest... dat maakt een grotere kans. Dan gaan we even luisteren wat het juryrapport al zegt. Want uh, dat, is, dat is misschien inderdaad wel wat bij de anderen een beetje leeft. Ja, wij bedenken een origineel idee en zij herhalen alleen maar wat er al geweest is. Ja, zowel de jury als het publiek hebben zich erover uitgelaten. Die hebben beide ook gestemd en daar statements over afgegeven. De jury zegt het winnende concept onderstreept dat Radio 1 de zender is van het nieuws van alle kanten. En daar ben ik het heel erg mee eens. De bijdrage brengt in vlotte vaart de hoogtepunten uit een week lang Radio 1. Het zijn met zorg gekozen fragmenten in een strak vorm gegeven radiocollage. Aantrekkelijke radio voor iedereen die wil weten wat de mooiste, scherpste, grappigste en meest pijnlijke momenten waren uit een week lang Radio 1. De zender die 24 uur per dag nieuws, sport en achtergronden bij het nieuws uitzendt. En Kijk, daar even. zegt het publiek nog over, een heleboel uh, opmerkingen, ik pik er eentje uit, dit, prima, dit programma zou prima passen op een zaterdag of zondag. En de jury zegt, wij adviseren de tros om dit is Radio 1 het beste van een week Radio 1 een plek te geven in de weekendprogrammering van deze omroep. En daar ben ik het ook eigenlijk wel mee eens. Maar dan praat ik voor mijn beurt. Dat moet oh. de zendermanager natuurlijk <laughs> euh, ook iets van vinden. Nou ja, we hebben net gezegd dat jij een van de ja. belangrijkste mannen bent. Maar de, want dat is even de vraag. Ja, Zijn winnen dat nu en, en dan? Wat gaat er nu mee gebeuren? Nou, ik denk dat wat we, nu, waar we net over hadden gaat gebeuren. Ik denk dat de Tros erover na gaat denken. En dat uh, de zendermanager uh, erover na gaat denken. Dus wie weet zien we dit terug. Maar, maar, die... maar mag ik nog één vraag over stellen ja. aan de makers? Tuurlijk. Was het nou heel veel werk om al die fragmenten te beluisteren? Want jullie, ik vind het nogal ambitieus om elke week... dat hele Radio 1 24-7 te kunnen weergeven. Het was wel heel veel werk, maar ik heb wel... tenminste, wij hebben wel de eindredacteuren van de verschillende programma's uh, gemaild. Met de vraag van, willen jullie opletten op uh, opmerkelijke fragmenten... en die naar mij e-mailen? En ik denk dat als zo'n programma echt een plek krijgt dat dat dan hopelijk een gewoonte wordt van die eindredacteuren... dat ze dat ook uh, meer gaan doen. De aanvoer moet echt ook wel van de omroepen komen... Ja. die bij die programma's betrokken ja. zijn, natuurlijk. Ja. Uh, la laten we even een klein kunnen laten horen. Ik zeg even bij dat uh, een lange fragment op onze site komt te zijn, maar even een indruk van dat winnende programma. Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De tros, de tros. Wat is het ik, toch? Ik een kringetje? Borsten zijn altijd een beetje luie dingen, ja, hoe lang werk je dan bij de radio? Ja. De hoogtepunten van een week Radio 1. Mischa Blok. Goedenavond. Ik hoorde mezelf zelf nog terug. Hans Schiffers, die man werkt al jaren bij de radio. Hij zit hier dan bij een interview gaat drie keer zijn telefoon af. Ja. Um, hartstikke mooi, gefeliciteerd. Dankjewel. De andere natuurlijk ook. Ik bedoel, die man kan toch zeggen dat je genomineerd was. Een Heel dichtbij bij de prijs. Ja, dat moet wel even officieel oh. uitgereikt worden. Ja. En ik hey, neem aan dat er al. ook bloemen zijn en zo. Dus kom binnen, vooral met al die uh, aanvullende prijzen. En dan wil ik van Jan zo meteen nog even weten. Uh, uh, hè, dit is één ding, de experimentele programma's van de radio. Maar we beginnen dus aan een nieuw uh, seizoen, het winterseizoen. Voor zover dat geldt op de radio, gaan er nog nieuwe dingen veranderen op de zenders? Ja, vorig jaar uh, waren er ingrijpende veranderingen omdat omroepen meer zendtijd kregen. Dus die zendtijd moest opnieuw verdeeld worden en we kregen twee nieuwe omroepen. Dat is dit jaar uh, iets beperkter. De belangrijkste veranderingen zijn op deze zender dat er zaterdagmiddag de Tros Autoshow komt. Dat is om... Van drie uur tot half vier, als van ik Van de PNR heb. gepikt. Ik zeg er niks over. Nee. Uh, op Radio 2, uh, een nieuw programma heet Hemelbestormers. Haandrik uh, uh, pakt uit. En Remco ruimt op. En er, gaan, er zijn een paar programma's die van Radio 2 naar Radio 5 gaan. Dat zijn Adres Onbekend en Goudmijn. Ja, nou mensen moeten Stamme de bladen... Overzichtelijk is het... Ja, de bladen en alles, de sites maar goed in de gaten houden... Er gaan wat dingen veranderen. Het valt dus allemaal nog mee. Uh, de bezuinigingen komen eraan, maar dat merken we nu nog niet... maar dat is misschien volgend jaar. Nog wel belangrijk even die zendmasten, Jan... want dat, dat blijft maar doorspelen en is nog steeds niet goed geregeld. Ja, nee, dat is een groot punt van zorg. Uh, dat is nu al... Uh anderhalve maand aan de gang. Uh, we hebben pas een onderzoekje gedaan... en 2,2 miljoen uh, uh, Nederlanders zeggen nog steeds ontvangstproblemen te hebben. Dat vind ik een gigantisch aantal. Ik denk dat jou en zoals jullie hier allemaal zitten... niet anders vergaat als je ergens komt bij vrienden of familie... word je erop aangesproken. Uh, in de sportschool uh, doet niet iedereen heeft het erover. Dus we hebben nog een groot probleem. Dat zit er met name op de zender Loop ik Dat is een van de belangrijkste masten in Nederland. Die zendt maar op 10% van zijn vermogen uit. Daar hebben we veel last van. Gelukkig heeft de minister vorige week uh, de draad opgepakt. We hebben de overheid erop aangesproken. Jullie hebben het zo ingeregeld. Is u, dat... een bemiddelaar nu aangezeld? Marco ja, Pastors. Maar die is nu aan. Die is er, zoals we nu hier bij elkaar zitten, is die daar hard mee aan het werk. Hij heeft tien dagen de tijd gekregen om met een oplossing te komen. Ja. Uh, uh, ik ken hem alleen maar uit de media. En ik denk dat het een doortastende man is. Ik hoop dat het hem lukt. Maar als ik, als ik dit zou horen. Nog eens 2,2 miljoen mensen die dus problemen hebben. Dat, dan had dat ook wel wat eerder gekund misschien die actie. Ja dat vind ik ook. Ik vind, ik ben blij. Ik heb een dubbel gevoel daarbij. Ik ben blij dat minister van Aartsen het opgepakt heeft vorige week. Maar ik vind het wel rijkelijk laat. Uh, de, dit is zo'n belangrijke voorziening voor Nederland. En zoveel mensen hebben de last van. Het grijpt zo in in het patroon van mensen. Als je weet dat 4,1 miljoen mensen uh, wakker worden met een publieke radiozender. Dan weet je ook. Wat je, wat je daarmee aanricht. Dus ik hoop zeer, zeer dat we nu op korte termijn een oplossing hebben... dat vooral loop ik snel naar zijn uh, oude vermogen teruggaat... en dan hebben we nog een, een lange tijd nodig om allerlei dingetjes te repareren... omdat het smilde uh, omgevallen is. Ja. Uh, maar eerst moet Lopik nu voor elkaar komen. Oké, okay, uh, Marco Pasto, schiet op zouden we bijna zeggen. Uh, dank voor uh, jouw aanwezigheid hier, Jan Westerhof, en jullie allemaal... en succes met alles wat je gaat doen uh, in je verdere leven. <laughs> Dag. Oké. Okay. Lunch met Jurgen van der Berg... Ja, dat was uh, misschien wel het belangrijkste nieuws van vandaag. Nog even wat andere nieuwsjes. Het WNL-programma Ochtendspits wordt helemaal vernieuwd. De commentatoren zoals Katrien Kellen en Willem Vermeend... die komen niet terug. Het decor wordt warmer. En de nieuwe naam... Padam, die heet Vandaag de Dag. Eva Jinek en Merel Westrik presenteren het om de week... en vanaf maandag is vandaag de dag te zien om 7 uur ochtends op Nederland 1. Sonja Barend keert eenmalig terug op tv. Op 8 oktober rijdt ze de Sonja Barend Award uit... voor het beste tv-interview van het afgelopen seizoen. Daarnaast gaat ze in het kader van 60 jaar tv in gesprek leiden... over de kunst van een goed tv-interview. En dat is te zien op Nederland 1. Radio 538 heeft een nieuwe medewerker, advocaat Bram Moskowicz... gaat een rubriek verzorgen in het programma van Rutte Wild. De strafpleiter gaat luisteraars juridisch advies en informatie geven. Moscovic voorziet geen problemen met zijn andere werkzaamheden... want hij kan in principe over alle onderwerpen praten... zolang hij zijn beroepsgeheim niet schendt, zegt Moscovic. Uh, we gaan naar het mediaarchief nog even. Graaien, ja, laten we dat doen. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. is Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Zes jaar geleden ging de stekker uit Noordzee 100.7 FM. Het radiostation van John de Mol zette in op shownieuws. Maar de zender met presentatoren als Gordon en Robert Jensen... bestond maar een paar jaar. De Mol verkocht de zender voor 1 euro aan het Vlaamse Q-Music... dat met de ochtendshow van Jeroen van Inkel hoopte op een groter publiek. Hé hey, uh, Jasper, ja? en natuurlijk alle mensen in de studio. Zijn we er klaar voor nu dan? Ja, ik kom. Ja, kom. Op, kom, op, kom op, we moeten we nu. Hè. Zullen we proberen om spannend, een klok klokslag half negen Q music oh, te starten? Ik ben, zo, ik ben er zo slecht in. Ja, ik ook. Dus ik denk maar van tevoren. Ben jij daar een beetje goed in Win? Nee. Nee, we gaan maar z'n allen. Zullen, alle we, de zullen klok. we aftellen van ja. 10 naar uh, 1 en dan dat we beginnen met Q-music? Oké. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! station in the Netherlands. Q-Music. Hey Jeroen, welkom. Oh. Ja, dankjewel. Vanaf morgen, uh, jou in de ochtend. Ja, ik zit uh, eigenlijk uh, net een beetje te denken wat ik allemaal ga doen morgen, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Mm. Dat, oh. is, dat is best lastig hoor. Dan zijn eens. we, wat voorbereiding betreft, op hetzelfde niveau. Ja, ja, nou ja. Ja. Het enige wat ik wel weet is dat ik, uh, ik heb wat muziekjes om overheen te praten, wat uh, dingetjes waarin gezongen wordt, wat leuke, uh, leuke plaatjes om te draaien en een goed humeur. En de rest zit uh, vol verrassingen. Tegenwoordig is Q-Music de vijfde zender van Nederland. Van enkel zit daar intussen in de middag. En, uh, morgen de nieuwe luistercijfers. Dan weten we of ze die vijfde positie hebben behouden. En hoe wij het hier met Radio 1 doen. Goed, dat uh, is allemaal uh, achter de rug. We gaan zo meteen uh, praten in het mediaforum. Dat doen we vandaag met speciale gast Marielle Tweebeke. De presentatrice van Nieuwsuur. En Bert van der Veer is er ook. Maar nu eerst Doral Megens. Radio 1.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 De zomer van dit jaar was de natste sinds 1906, het moment dat het KNMI met betrouwbare metingen begon. Er is in ruim 100 jaar niet zoveel regen gevallen als in de maanden juni, juli en augustus. Vooral in juli kwam het met bakken uit de lucht. En Twente en PSV hebben zich op de laatste dag van de transferperiode in het betaald voetbal versterkt. Twente neemt Leroy Fer over van Feyenoord en PSV koopt spits Tim Mattafs van FC Groningen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag breekt in het zuiden af en toe de zon door. In het noorden en oosten blijft het overwegend bewolkt met kans op een bui. De maxima ligt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Daarbij staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht klaart het op en ontstaat in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar een graad of 9. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Alleen het noordoosten maakt kans op een lokale bui. Er is veel ruimte voor zon, later afgewisseld door stapelwolken. De temperatuur loopt op tot een graad of 20... Ook vrijdag veel zon en in het zuiden lokaal zomerswarm, 25 graden. Vanaf zaterdag meer bewolking en toenemende buienkans. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Verkeer op de A29 op van Rotterdam moet rekening houden met vertraging bij Klopend Hellegadsplein. Er zijn namelijk problemen met de slagbomen bij de brug. Die willen niet meer omhoog vanwege de technische storing. De N65 Tilburg-Den Bosch is momenteel bij Haren in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Houd daar dus rekening met een omleiding. En op de A16 naar Rotterdam, daar staat voor de Drechtunnel 3 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is de rechte tunnelbuis afgesloten. En op de A27 naar Utrecht naar Breda, daar staat voor de brug bij Gorkum 3 kilometer en daar is de rechte reis ook afgesloten. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Bert van der Veer, tv-deskundige. Welkom. En we hebben weer een speciale zomergast bij ons. En dat is Marielle Tweebeker. De hele zomer dan, uh, we hebben we wat uh, ja, speciale gasten uitgenodigd... die een uh, nou, bijzonder jaar achter de rug hebben. En dat geldt voor jou toch ook wel? Zeker. Presentatrice van het uh, prestigieuze uh, Nieuwsuur. Weet jij nog je eerste onderwerp, wat je moest doen daar? Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was, uh, om precies te zijn, donderdag 9 september. En dat ging over eiceldonatie. Mensen die naar Spanje gingen om uh, eicellen op te halen, eigenlijk. Zeer omstreden. Even, en had luisteren. Had ik, ja, we, even luisteren of dit vaker. klopt. Ja. Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur met nieuws, achtergronden en sport. Steeds meer Nederlandse vrouwen die onvruchtbaar yeah. zijn... gaan naar Spanje ja, ja. om toch zwanger te worden. In Spanje is het mogelijk eicellen te kopen ja, van een anonieme donorvrouw. Iets wat in Nederland verboden is. Dat is toch iets heel geks. Want ik, heb, ik heb wel eens dat standpunt.nl. En dan vragen mensen wel eens de daglader... wat was gisteren ook weer de stelling? En dan moet ik soms echt nadenken van, ja, wat was het ook ja, alweer? Ja, maar het gaat natuurlijk om mijn eerste uitzending. Ja, ja dat heb je ja. wel. En, en dat weet je, kijk, uh, ik moet eerlijk bekennen. Nieuws is natuurlijk zo vluchtig ook. Ja. Dat ik ook wel eens denk van, wat had ik vorige week woensdag? Dan moet ik er lang over nadenken. Ja. Maar mijn eerste uitzending weet je natuurlijk. Ja. Ik, ik weet nog wat ik op mijn eerste dag top op regisseerde bijvoorbeeld. Maar daarna nee, ook wie niet. Wie zat erin? Clifton Chenier, ken je dat? Ja, zo'n reggae. Een, beetje, nou, een ja. beetje New orleans achtige ja. dingen. Dat was mijn eerste artiest die dag. Ja, gekke is ja, dat. dat, ja. Weet je. Ja, dat ja, ja, maar dat, dat is dan zo'n... Ja, je bent zo blij dat je op die plek bent gekomen, laten we wel wezen. Ja. <laughs> Piekervaring. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Want jullie, jullie, deden, jullie doen dat in, in, in samenwerking met Twan Huis. Hij ja. deed de eerste drie uitzendingen, geloof ik. Hadden ja. jullie daar om geloofd of zo? Of hoe, hoe ging dat? Nee, we hebben, uh, we hebben van tevoren afgesproken van wat is een, wat is een werkbaar rooster. En uh, we nemen alle twee drie uitzendingen per week gemiddeld voor onze rekening. En hebben toen gezegd, we doen niet week op week af... Want het is, het is fijn als je dat in drieën kan delen. Dus dat, nee, dat was, hebben we niet omgelopen. Om en nee. het kwam zo uit dat hij dus die, ja, die eerste ja, dagen zou doen? we hebben daar niet, uh, niet om gelopen. Nee. Nee. Heb je eigenlijk getwijfeld toen je werd benaderd? Nee, nee. Als ik heel eerlijk ben, dacht ik meteen... dit is de plek uh, waar ik wil zitten. Maar ik heb wel... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet getwijfeld over, over de plek en over de baan. Want dat was wat ik wilde. Maar ik heb wel moeite gehad omdat ik nog relatief kort bij RTL zat. En al op het moment dat je... Ik vond het vervelend voor hun? Nou ja, dat, dat vond ik heel lastig. Want je, ja. je, je gaat uh, op zo'n plek zitten, wel met de intentie... en daar hebben we het ook over gehad... dat je dat toch wel minstens voor vijf jaar doet. En uh, dat wilde ik ook graag doen. En ik had het daar heel erg naar mijn zin... Um... Dus uh, in zekere zin denk je dan van het had het had beter over twee jaar kunnen komen. Maar dit is ja. zo de plek waar, waar ik ben. Uh, en waar is, ik heel is, gelukkig snapte ze dat bij RTL ook wel een beetje? Ik bedoel, in de voetballerij wie dat soms zijn. Positieverbetering heet het dan officieel. Ja, ja. Uh, nee, dat was lastig. Uh, ja. Mijn, uh, mijn uh, hoofddirecteur daar Harm Tazelaar, was daar natuurlijk niet blij mee. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar had je ook geen, geen twijfel over. Ja, over de zwaarte ervan. Met, met andere woorden, ik bedoel bij RTL deed je niet veel live interviews over over. Nee. Eigenlijk gewoon niet. Nee, snap ik. En ik heb ik ook over nagedacht dat, kijk, voor voor uh, Nederlanders ben ik uh, bekend van, van die paar jaar RTL en toen ging ik en Van één uitspraak, uitspraken. Ja, vooral die, hè? Maar. Um, heb je die ook? Heb je mij? Nee, voor de mensen die dat niet meer weten, dat was die, de uitspraak met Balken, natuurlijk. U kijkt zo lief. Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Nee, dat is een, een beroemde uitspraak geworden. En, uh, maar um, het, het, ik heb voor RTL heb ik jaren bij, uh, bij AT5 gezeten. En dat is natuurlijk alleen maar bekend voor de Amsterdammers. Ja. Maar daar heb ik eigenlijk. Het enige wat ik daar niet heb gedaan was nieuws lezen. Mm -hmm. En ik heb daar juist vooral. Ja. Ja. Interviews gedaan en heel veel verschillende ja. programma's gedaan: politieke uh, discussieprogramma, ja. gesprek met de burgemeester, ja. met Cohen. Altijd dus voor mij was juist de stap gek genoeg, komt ineens RTL, allemaal samen. Eigenlijk, ja, de stap was voor mij groter. groter. Ja. dat was landelijke televisie en iets wat ik uh, niet had gedaan, wat ja. ik echt moest leren. D er was natuurlijk nog een element hè, voor jouw benoeming: dat was het hele gedoe over Eva Jinek. Ja. Je, heeft, je, heb je, heeft je dat nog doen twijfelen? Eventueel van ja, dan moet ik daar dat gat in springen en dan. Nee. Nee. Maakt niet uit. Nee, nee, dat is voor mijn tijd heb ik verder ook. Daar heb ik me ook altijd buiten gehouden. Dat is, ik heb, heb daar geen, geen rol in gehad. Dat is gegaan zoals het is gegaan. En uh, daar was een plek en uh, ze uh -huh. hebben mij gevraagd. En ja, ik vond het uh, een prachtige plek en een hele mooie kans. Uh -huh. En ik ben uh, heel gelukkig. Uh -huh. dat uh -huh. uh -huh. En ook, dat maakt ook niet uit, want zij zat daar later dan wel weer als nieuwslezer, bijvoorbeeld, in Nieuwshuur. Dat, ja. dat, dat, dat heeft nooit een rol gespeeld. Even ongemakkelijk, nee. misschien de eerste keer. Nee, ja, het is gek. En je weet dat het voor anderen heel ja. gek is. Maar voor ons, we wij, wij hebben elkaar vriendelijk uh, gedag gezegd. En uh, maken eens een praatje. Maar verder, het ging natuurlijk niet om, om nou, mijn persoon, ook voor haar niet. Dus uh, maar, ik had niks tegen maar, haar, zij niet naar mij, uh, tegen mij. Dus. Hoe vind jij dat Marielle twee weken nieuws gepresenteerd bent? Het nou, is een goede keuze. Dat is vrij simpel. En als we nu ook haar achtergronden. ook wat meer <laughs> weten. Want ja, natuurlijk ontsnapt AT5 zichzelf ook wel een beetje aan mijn aandacht af en toe. Dan komt dat allemaal enorm ja. samen. Kijk, ik heb, wat, ik heb wel wat andere gedachten over Nieuwsuur. Ik vind, vind de, de opzet, zoals waar Mariana nu in zit, een beetje geforceerd vaak. Het is een beetje een theekransje waar de gezelligheid niet bij los wil barsten. Omdat met de Andréen, nieuws, de er nieuws en sportpresentaten zitten erbij. De potsierlijkheid van... Het is de bedoeling dat het een gezellig programma nou, is. Nee, maar, maar het ziet er wel een beetje uit alsof er een crosstalk tot stand zou kunnen komen. Terwijl dat vaak niet het geval ja. is. En... Uh, ja, en het, het vrolijk uit de grond komen van correspondenten... is voor mij nog steeds een, uh, een klein lachmomentje. <laughs> dus dat is het decor hoor. met het Starship Enterprise, hè? Daar word ik nog steeds ja. een beetje lachrig van... terwijl dat op dat moment toch niet heel toepasselijk is, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, op, over Marielle heb ik niets aan te merken, helaas. Ja, dus dat is een goede keus geweest. Ja, ja dat was een uh, En dat valt jou ook goed? Ja, ik, ben, uh, ik, ik zit uh, daar heel goed op mijn plek, ja. Um, want het is natuurlijk altijd zoeken. En er was inderdaad veel kritiek op het decor en zo. Maar dan moet je denk ik ook even in het begin... Uh, ja, langs je heen laten gaan. En dat toch ook een kans geven natuurlijk. Dat, dat hoort wel erbij. Ja, kijk, een nieuw programma. En dat begrijp ik ook. Nova bestond natuurlijk zoveel jaar. En ik kan me heel goed voorstellen... dat mensen dan tijd nodig hebben... ook aan iets nieuws te wennen. En natuurlijk heb je ook gewoon... dat, uh, dat de een het uh, beter vindt dan het ander. Maar um, ja, als we gewoon kijken... naar hoe er naar gekeken wordt... dan uh, kun je niet anders zeggen... dat het eerste jaar een succesvol jaar is. En, ja. um, dat dus valt de actualiteit het is het ook niet tegen. Maar. Nee, natuurlijk. Absolu <lacht> ab absoluut. We ja, je bent natuurlijk het altijd afhankelijk wat van wat er in de wereld gebeurt. Ja, ook. en het, ja. ons geluk is natuurlijk ook dat er heel veel in het buitenland gebeurt. En daar kunnen we natuurlijk ook behoorlijk verschil maken. Zeker omdat het natuurlijk een samenwerking met de NOS is. Met allerlei correspondenten. Um, dus daar, uh, daar kun je, heb, je, heb je meer waarde. Maar wat mooi is om te zien. En, en ik, ik snap natuurlijk wat, wat Bert zegt. Van het is natuurlijk een programma wat uit drie onderdelen bestaat. Wat vroeger losse onderdelen waren. tien uur Journaal, Nova en Sport. En daar is het, er zijn reclames tussen uitgehaald. En dat is een programma geworden. En dat zal zich natuurlijk in de loop der jaren... meer moeten gaan ja. vormen. Maar het mooie is te zien dat die drie onderdelen eigenlijk bij het samenspel alle drie beter scoren. Mm. Dus we, we hebben hele mooie, mooie cijfers. Dus los even van de setting, die twee presentatoren... die er dan bij zitten, nieuws en sport. Jij vindt het ook goed dat er een mengvorm is... van dat korte nieuws, sport zitten ja, het programma... Nee, en dus de achtergronden? Het werkt, dat is duidelijk. Je gaat ook, ik bedoel, wat ook gewoon werkt is, is dat je aan het einde... die nieuwslezer of lezeres nog een keertje terugkrijgt... van is er nog wat gebeurd in de wereld. Het, het, is, natuurlijk, het is natuurlijk typisch zo'n programma... waar ik ook je om tien uur kijk... van wat hebben ze vanavond, interesseert het mij... houdt het me bezig en, en dan ga je er naar kijken. Ja, um, we, we gaan er ook even over wat ander onderwerp hebben, hoewel het hier wel mee te maken heeft. Uh, het wekelijkse gesprek met de minister-president, dat zou vanaf september alleen nog worden gedaan door de presentatoren van de Haagse redactie ja. van de NOS. Uh, nu twittert Koen Becking, dat is de directeur van de KRO, uh, dat uh, de presentatoren van de publieke omroepen dit toch ook mogen blijven doen. Bert van der Veer, goed? Belachelijk. Eerlijk gezegd, ik snap, ik snap dat potzierlijke niet van die publieke omroep... die zeggen dat ze hun eigen mannetje naar Den Haag willen sturen... om de minister, de minister president alsof je beledigd bent dat je bij de schooljuf niet op, op schoot mag... en de andere leerlingen mogen het wel. Ik vind het heel merkwaardig. En ik vind het nog merkwaardiger dat het niet alleen gaat om het feit... dat uh, Pieter Jan Hagen, Sven Kokkeman en Thijs van der Brink... nu afwisselend mogen presenteren, maar dat er ook nog eens een keer uh, drie uh, mensen van, van de Haagse redactie... Pim Vergader, Dominique de van der Heijden en Ferry Mingelen het over doen. Dat betekent dus dat... De minister-president is één keer in de zes weken een nieuwe persoon tegenover zich. Dat is krijgt. zoals het nu al is ook, hè? Ja, ja. maar ik, en je kunt ook zeggen van god, is het nou wel verstandig om altijd de minister-president door dezelfde persoon te laten interviewen? Ja, ik heb toch, maar dat is misschien een beetje ten onrechte de indruk dat Sven, Sven Kokkeman minder weet van wat er zich in Den Haag afspeelt dan Ferry Mingelen. Dus misschien dat Ferry Mingelen dan toch beter is om de minister-president te interviewen. Ja, ik kan niet voor Sven Kokkerman spreken, dat weet ik niet. Nou, ik noem maar iemand. Ja, nee, oké. Okay. Maar je zou, het aantal mensen, je zou gewoon de beste mensen er toch neer moeten zetten? Ja, van, het is dat zijn veel. Ik, ik ben het met Bert eens even los van de personen die het allemaal op zichzelf natuurlijk uh, goed doen. Maar ik vind het, het is veel voor, ik geloof dat er 36 keer per jaar uh, dit gesprek uh, plaatsvindt. En dan zes verschillende. Dat, dat is ook waarom de NOS heeft natuurlijk ook eerst ingezet om, uh, om te kijken of het met minder presentatoren zou kunnen. Om er gewoon een beter programma van te maken. Want je kan nou eenmaal meer profiel geven als je het door minder presentatoren laat doen dan uh, meer. En er zat uh, volgens mij ook nog een andere reden achter. Dat het is een programma. Van de NOS. Hmm. Ook de, dus ook de verantwoordelijkheid van de NOS. En uh, de omroepen hebben natuurlijk het afgelopen jaar de opdracht gekregen om zich ook te gaan profileren. Ja. En uh, daarom heeft de NOS gezegd: wij willen, eigenlijk, wij, wij willen dat niet terugzien in dat gesprek. Ja. Nou, die omroepen hingen daar zo aan dat ze uiteindelijk akkoord zijn gaan. Oké, okay, ze mogen het blijven doen. Maar het gaat wel veel meer onder verantwoordelijkheid van de NOS en de Haagse hmm. redactie ook vallen. Jij staat niet in het rijtje NOS. Dus vind je dat jammer eigenlijk? Of? Ik vind het altijd leuk om de minister-president te interviewen. Maar hij komt gelukkig ook als bij nieuws. Ik wou zeggen, hij komt sowieso wel eens over. Dan nog iets anders. Uh, dat gaat over die beschieting op de snelweg. Hè. Uh, ja. Dat blijft ons allemaal bezighouden. Dat blijft toch een raar verhaal natuurlijk. En, en ook wel, ja, wat zit daar nou weer achter? Jullie hebben er gisteravond ook aandacht ja. aan besteed. Um, de vraag is altijd op zo'n moment, Bert van der Veer, uh, moeten de media dat toch op een of doodzwijgen? Of moet je daar wel juist aandacht aan besteden? Nee, nee, geluk. De, de, de is gisteravond ook in nieuws inderdaad betoog dat, dat je het niet dood moet zwijgen. Want mij wel. Een beetje verbaasd is. Uh, is hier een copycat aan het werk? Ja, misschien heb ik iets te veel CSI gekeken, maar het lijkt me toch dat je op basis van de manier waarop geschoten is, de invalshoek, de kogeltjes die in de auto zijn aangetroffen, et cetera, zolang het wel hoort te weten of het om één schutter gaat of om meerdere schutters die elkaar geïnspireerd hebben. En verder kan mij niet genoeg informatie verspreid worden. Ik wil erg graag weten of, het, of die buks in de berm lag of op een viaduct stond, om maar eens wat te noemen. Dat vind ik als automobilist interessant. Want mm -hmm. moet, ik, moet ik mijn auto nadat de achteruit is gesneuveld in zijn achteruit gooien om die bermidioot te pakken? Ben je of al zover dat je Rotterdam ja, en nou, de omgeving meidt of niet? Nee, zover weet ik nog niet. Je hebt je, hebt je al een soort van, van, van spanning over. je. Valt, stel dat het me zou overkomen, hoe zou ik reageren? Ja, dat, ja, dat het is wel, natuurlijk ja. een opmerkelijk iets wat gebeurt. En wat je niet. Dat kan je niet, niet doodzwijgen. Je ja, moet alleen wel ja. kijken. Je moet je realiseren wat het gevaar daarvan is. om er aandacht aan te besteden. En dus dat, te denken hoe je dat, dat doet. Nadoen, ja, dat alleen is... gisteren. Ik weet niet of je ja. de, de rest van de uitzending hebt gezien. De uh, gast die wij in de studio hadden. was een, was een oud politiechef. Ja. die de serie verkrachtingszaken in Utrecht. jaren geleden heeft gedaan. En die zei. En wij hadden daar ook een reportage over. van hoe moeilijk is het wat, wat er hier gebeurt. Dat het niet zo. Uh, logisch zou zijn als het heel makkelijk zou worden nagedaan. dat het niet, uh, niet uh... Mm. Dus het is waarschijnlijk dacht hij een en dezelfde. Alleen ja, het is wel opmerkelijk ja. dat hij nog niet uh, gevonden is. Ja, wat die man ook zei natuurlijk is hoe meer aandacht er komt, hoe sneller ja. je ook misschien tips krijgt ja, die, die, zelf, die leiden naar de daden. Ja. ja, en hoe sneller je ook weet wat je moet doen als het je overkomt, laten we wel wezen. Gewoon echt onmiddellijk een en twee bellen. Ja. Ja. Zorg dat een helikopter boven je hoofd komt te ja. hangen. Ja. Maar jij, even los van het hele mediaverhaal... ...jij verbaast je ook over dat ze die, die figuur nog steeds niet hebben, eigenlijk? Ja, nou, jij verbaast me er vooral over dat er speculaties zijn... ...over het feit of het wel één figuur is of meerdere. Daar snap ik dan weer niet zo goed van dat, dat je dat niet gewoon al, al weet nu. Ja. Um, zullen we nog even hebben over de nieuwe woensdagavond bij SBS 6? Heb je ja. dat gevolgd, Marielle, of niet? Marielle kan niet wachten op de nieuwe woensdagavond. <laughs> had je net Vertel, <laughs> vertel. dienst. Verteld, <je> <laughs> <verteld>. <laughs> nou, ik, heb, ik bedoel, het is heel moeilijk om, uh, om dat niet mee te krijgen. Ik heb allerlei billboards langs zien komen met Leontine Borsato. Dus daar weet ja. ik iets van. Ja. En ja. ik zag geloof ik ook iets langskomen met, uh, met Danny de Munk. Ja, uh, hart en maar Wat hart het gaan ze wordt? doen en uh, zand erover. Um, zand erover, dat is een soort nieuw goed, goedmaakprogramma, hè? Ja, dat is eigenlijk het familiediner, maar dan anders... En het spijt me, maar dan anders. En dat, dat, dat gaat Danny de Munk eh, inderdaad blijmoedig eh, de ellende in. En hard in actie inderdaad met Leon Bossato Is dit dan de redding van SBS? Nou, nee, dit, dit, dit was er al voordat eh, John de Mol daar binnenkwam eh, samen met Leo van der Groot om SBS te redden. Dat eh, moet allemaal nog eh, gaan gebeuren. Dit zijn gewoon uh, twee nieuwe euh, emotionele programma's door nieuwe, maar hopelijk buitengewoon bekwame presentatoren. Ja. <lacht> en, <mogiging> kijk je naar uit? Minister? Ja, ik kijk er zo ontzettend uit. Nou, ik vind wat, wat ik wel leuk. Het van, van Leontine stond een interview vanochtend ergens. Uh, Leontine Bossato, dat ze geen make-up meisje meeneemt op, uh, op reportage, omdat okay. ze het pijnlijk vindt voor die mensen dat zij helemaal mooi gesminkt binnenkomt en die mensen oh. weten van niks. Oh. Dat is toch nou, de juiste instelling? Dat, is dat helemaal voor aanwezig, de, vind ik. Nou, ik vind het wel goed gekast. Denk ja, dat zeker. De, uh, ja, en, geschikt is Tom, sluit er even. We zitten midden in het TV-lab. Krijg je daar nog iets van mee? Heb je nog programma's gezien? Uh, experimentele programma's? Nou, ik dat, moet bekennen dat ik erover gelezen heb en niet. Uh, ik, volgens mij was het vanmorgen in de Volkskrant dat er een ja. stukje. Uh, van. van uh, ja. Gilles, ja. Maar ik moet bekennen dat je ik er weinig van gezien heb. Nee. Van gezien heb. Nee. Bert, jij vroeg dat natuurlijk. Nou, daar we... kunnen we nog een kwartier mee vullen. Als je daar... nee, even heel kort. Wat is, is er één ding waarvan je zegt, nou, dat, dat vind ik nou aardig. Je vond nee. tevoren zei je dat Truman leek je wel leuk. Toch? Ja, dat, dat is me een beetje tegengevallen. Want het bleek toch meer gewoon om dat je iemand kunt bellen te gaan. dan dat je het veel met nieuwe media deed. Nee, ik vind, vind. hoofdzakelijk vind ik dat er hele goede ideeën zitten. die buitengewoon slecht zijn uitgewerkt. en dus buitengewoon slecht zijn begeleid. Het is gewoon een en beetje dat te lang, hè? Dat het, is het is soms te lang. Het is soms te slordig. Gisteravond was iets dat heette de zomer van 2020. Dat ja. waren echt aan elkaar geplakte homevideo's. Daar had toch werkelijk even misschien een thema aan moeten hangen. Strand of, of ja. dronkenschap. Of maar ook te lang ook weer. Bedoel, op zich is dat Om nog wel een lang. leuk idee, maar het ja. ging maar door. Nee, denk. maar het is, het is een beetje te veel. Ik denk dat de uh, TV-loop een hartstikke mooi initiatief Maar ik denk dat de selectiecommissie een beetje strenger moet worden. Goed, Nou, dan is dat bij deze gezegd. Uh, heb je vanavond uh, moet je werken of niet? Ja. Gaan we kijken. Gaan we gaan we dan, Gaan we doen? Ik mag weer. Weet je wat? We wat gaan we doen? Uh, nou, ik ga zo meteen. loop ik uh, hier één verdieping omhoog. Uh, en ga ik met de redactie verder overleggen. Maar wat, één ding wat ik zeker weet. dat we gaan, uh, gaan uitzenden. als er niet hele grote andere dingen gebeuren. is een mooie reportage van Saskia Dekkers. die uh, in Polen is geweest. waar ze eerst heel graag de euro wilde. Maar nu toch niet meer. Ah, je nou. maakt altijd mooie dingen, dus daar uh, heb ik uh, hoge verwachtingen. Vanavond in de Nieuwsuur. Leuk dat je er was. En succes met alles wat ook. je doet. Dank Marianne je en ja, dat geldt voor jou ook, Bert. Maar we zien jou binnenkort hier uh, vast weer. Dankjewel. Dit is Radio 1. Lunch. Gaan we gelijk door naar de andere kant van de tafel. Want daar zit Monique Marshall, 33 jaar uit uh, Hilversum. En die gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. De hoogste score sinds gisteren is 42 punten. Dus daar moet je in ieder geval overheen, Monique. Mm -hmm. um, campagnemanager bij een zoekmachine-marketingbureau. Dat is een lang woord. Ja, dat klopt. Um, ik ben inderdaad campagnemanager. Um, nou, iedereen kan googlen of is bekend met Google. Als je googelt zie je een aantal resultaten. Waaronder gesponsorde links. En die gesponsorde links verzorg ik voor mijn klanten. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, online marketing. Ja, ja, ik snap het. Uh, dat heeft dan ook weer te maken met of ik mijn cookies heb uitgezet en ja. zo? Ja, dat ja. Ja, is heel Ach, actueel. Dat, gedoe, ja. Ja. dat je dan denkt, van, hoe weet het nou dat ik net naar schoenen heb zitten ja. kijken? Dat. Dus. Daar zit jij achter? Uh, mede, ja. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan weten we dat even. <laughs> um, goed, we gaan beginnen. Uh, allereerst bepalen we de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Ook Shell weigert te vertrekken uit Syrië. Het op korte termijn moet gebeuren en daar heeft Shell een belangrijke rol. De partijen kunnen hoog of laag springen, maar Shell blijft voorlopig in Syrië. Politiek moet die grenzen zetten. Wij moeten niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Dan brengen we ook nog onze mensen daar in gevaar. Op initiatief van D66-voorman Alexander Pechtold zijn leden van de Tweede Kamer... gisteren terug van recess gekomen om met de president-directeur van Shell te praten. Vraag 1. Wat is de naam van deze hoogste baas van Shell? Ben Schop. Dat is goed, hij is oud-staatssecretaris van de Partij van de Arbeid ook. Na het gesprek zei Benschop dat Shell niet uit eigen beweging zal stoppen met zijn activiteit in Syrië. Hij verwacht dat de EU binnenkort met een olieboycott komt. En dan gaat Shell ook weg daar. Vraag 2. Bewind van de Syrische president Assad slaat al maanden bloedige protesten neer in het land. In uh, de afgelopen maanden zijn zeker 88 mensen in gevangenschap overleden. Welke organisatie is vannacht met deze informatie naar buiten gekomen? Amnesty. Dat is goed, meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Het aantal is fors groter dan gewoonlijk wordt gerapporteerd... door de mensenrechtenorganisatie. Vraag 3. De topman van Shell, Dick Ben Schop... kwam vanuit de politiek bij Shell te werken, Frits Bolkestein. En nog een andere oud-fractieleider deden het andersom. Die begonnen hun carrière bij Shell en zijn daarna de politiek in gegaan. Wie is die andere oud-fractieleider? Die dus begon bij Shell en later in de politiek... Nee. een topfunctie bekleden. Nee. Wouter Bos was het? Ja. ja. Naar eigen zeggen deed hij dit omdat hij wilde weten wat hij in zijn mars had... en omdat hij vond dat links-Nederland het bedrijfsleven niet moest overlaten aan rechts-Nederland. Uiteindelijk werd hij minister van Financiën Wouter Bos. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord?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 En dat is goed. Hij vertrekt per 1 december bij FC Twente als manager Algemene Zaken. En hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen. Vraag 5. Van Hals is niet de enige in de voetbalwereld die een, werkplek, uh, een andere werkplek krijgt. De speler El Gero Elia verlaat zijn club HSV voor een vierjarig contract bij welke voetbalploeg? Juventus. Dat is goed. Je zit er goed in. HSV ontvangt 9 miljoen euro voor de International. En kan nog eens een keer 1 miljoen euro krijgen. Afhankelijk van de prestaties van Elia. Laatste vraag. Maximaal 4 punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Sommigen denken door mijn voornaam dat ik een vrouw ben. 3. Twee verliefde mannen bezorgden mij buikpijn. Stop. Aleid Wolfsen. De volgende aanwijzing was geweest. In Utrecht moest ik gisteren diep door het stof. Ik moest mij verantwoorden in de gemeenteraad... voor het weggepeste homostel uit Leidsche Inderdaad, Aleid Wolfsen, de burgemeester. Uh, door de voornaam, Aleid, denken veel mensen uh, dat het een vrouw is. En uh, gisteren verklaarde hij dat over die... Uh, uh, dat, dat, die, uh, dat die mannen hem buikpijn bezorgden. Dat verklaarde hij gisteren tijdens een gesprek met de gemeenteraad. Uh, de hele situatie had een buikpijn bezorgd... dat die mannen hun huizen moesten verlaten... doordat ze door buurtbewoners werden getreiterd. Uh, goed gespeeld volgens mij, het eerste gedeelte. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen, namelijk zeven. Uh, dat betekent dat er in ieder geval zes vragen goed zijn uh, zometeen. Dan zit je gelijk en uh, bij zeven ga je er overheen. Dus dat moet in ieder geval gebeuren in deel twee van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat Shell wacht op EU-sancties tegen Syrië. Nou, het ging er net in de quiz ook al even over. De Shell-baas dus op bezoek bij uh, Kamerleden. En hij heeft gezegd uh, dat Shell pas de activiteiten gaat stoppen uh, in dat land. Als de EU daar uh, ja, sancties tegen onderneemt, dan gaat Shell ook meedoen. Dus het is goed dat Shell wacht op de EU-sancties tegen Syrië. Bent u daarmee eens of oneens? En zo best dat na 70-70 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met standpunt. Dan zijn we terug bij Monique Marshall, 33 jaar uit Hilversum. Deel 2 van de quiz. Als gezegd, factor is 7. Bij 6 vragen goed is het gelijk. Uh, bij 7 of meer ga je er flink overheen. En dan uh, ben je dus de hoogste score. Dus dat is de uitdaging. We gaan uh, snel beginnen. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet, uh, pas roepen. Komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke prinses opende gisteren het eerste blijf van mijn lijfhuis met een bekend adres? Maxima. Dat is goed. De boetes voor cafés en discos voor wat wordt, uh, wordt verdubbeld? Roken. Dat is goed. In welk land is de ramadan onverwachts met een dag verlengd vanwege de stand van de maan? Indonesië. Dat is goed. Wat voor dood dier zat er vast aan een containerschip dat Rotterdam binnenvoer? Een walvis. Is goed. Hoe heet de Amsterdamse brug die kapot is vanwege een blikseminslag? Een magerijn. Magere Brug. Oh, ja. De nieuwe eigenaar van welk bordeel zit in de gevangenis? Japjum. Dat is goed. In welke stad zaten gistermiddag 20.000 gezinnen zonder stroom? Utrecht. Is goed. Boven welk land kwamen twee straaljagers met elkaar in botsing? Stop, pas. Dat was Litouwen. Een inwoner van Breda vond gisteren wat in zijn tuin? Pas. Een landmijn. Verdachten rond de autobranden in welke Europese stad zijn aangehouden? Pas. Het was in Berlijn. Een man is op een vliegveld aangehouden... met tientallen slangen en wat voor andere dieren onder zijn kleding. Pas. Schildpadden. De as van welke overleden rapper... is door zijn vrienden opgerookt om hem te eren? Pas. Toepak. Cabaretier Guido Weijers heeft de SBS omgeruild. Voor welke omroep? Pas. De KRO. Een Chinese zakenman wil voor bijna 9 miljoen dollar... een stuk van welk land kopen? IJsland. Dat is goed. De troepen van de verdreven Gaddafi hebben wat van hun bolwerk Sirte naar Tripoli afgesloten? Uh, water. Dat is goed. Bijna 100 Amerikaanse striptekenaars zullen volgende week stilstaan... bij welke terroristische aanslag? Uh, 9-11. Dat is goed. Nederland gaat 350.000 euro investeren in het opruimen van wat voor soort afval? Pas. Nucleair. Welke organisatie zou onderzoek doen naar voormalig model Talita van Zon? AIVD. En dat is goed. Die vraag zat nog in de klap, dus die tellen we mee, dat antwoord. Wat denk je? Nou, wel zes, volgens mij. Ja. Het zijn er tien. Dus maal zeven is zeventig punten. En daarmee de hoogste score tot nu toe. Yes. Op deze woensdag komen er nog twee kandidaten. Mm -hmm. Dus uh, niet te vroeg juichen. Nee. Je krijgt van ons mee het normale prijzenpakket. Dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en een broodtrommel. Hebben we tegenwoordig ook in het pakket. Leuk. Maar wel een hele mooie. Leuk. kan je echt de Blitz mee maken op kantoor. Uh, dank dat je meedoet. En als, als je blijft staan als hoogste score dan spreken we elkaar vrijdag. Prima. Dan mag ik je ook nog 300 euro uitdelen, zeg. Um, dankjewel. Uh, dat was Monique. En wij uh, gaan uh, eventjes een kopje thee drinken. En ik vertel u dat we straks gaan praten over de gevolgen van de orkaan Irene. Die werden gelijk al uh, in een schadebedrag vervat. Hoe wordt zo'n bedrag eigenlijk berekend? Dat is de vraag. Zometeen het antwoord. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.